6 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomasen. Leiders brengen kerstgroet uit, lekker kerstreden koningin Beatrix strafbaar... en dodental Rusland door kou loopt op. In de hele wereld hebben leiders hun Kerstwensen uitgesproken. De Britse koningin Elisabeth heeft in haar kersttoespraak alle vrijwilligers bedankt. Die hebben meegewerkt aan de Olympische en Paralympische Spelen in Londen... en aan de viering van haar 60-jarig jubileum als koningin. Ze zei dat ze is getroffen door de vriendschap van al die mensen. De toespraak was voor het eerst ook in 3D te zien... voor mensen met een 3D-televisie en speciaal brilletje. Vanochtend bezocht koningin Elisabeth met een groot deel van haar familie een kerkdienst in Norfolk. Prins William en zijn zwangere vrouw Kate waren daar niet bij. Ook prins Harry ontbrak. Hij dient als helikopterpiloot in Afghanistan. Paus Benedictus sprak in Rome het Urbi et orbi uit, de traditionele zegen over de stad Rome en de wereld. Hij vroeg gelovigen hun hart te openen voor God en nooit de hoop op vrede op te geven. In Bethlehem sprak aartsbisschop twals steun uit voor een Palestijnse staat. Hij deed dat bij de geboortekerk, waar tienduizenden mensen zich hadden verzameld. Koningin Beatrix sprak in haar toespraak onder meer over vertrouwen in Europa. Ook bedankten ze de bevolking voor de steun die haar familie kreeg na het ongeluk van prins Friso.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 Over Europa zei de koningin, Europa, dat zijn we zelf. In zelfvertrouwen kunnen wij aan Europese samenwerking blijven bouwen. PVV-leider Wilders zei in een reactie op Twitter dat er een foutje in de toespraak stond. Europa, dat zijn we zelf, had natuurlijk moeten zijn. Europa, dat betalen we zelf. Aldus Wilders. De man uit Houten, die gisteravond de kersttoespraak van koningin Beatrix op internet vond, kan strafrechtelijk worden vervolgd, zegt jurist Engelfried, die is gespecialiseerd in internetrecht.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 Iran zegt dat de aanval is afgeslagen en dat het virus onschadelijk is gemaakt. In 2010 werden computers van de Iraanse kerncentrales besmet met het Stuxnet-virus. Dit voorjaar was de Iraanse olieindustrie het doelwit. Beide keren zei Iran dat de cyberaanvallen het werk waren van Amerika. De New York Times schreef in juni dat het virus is ontwikkeld door de regering Bush. In Kazachstan is een militair vliegtuig neergestort. Alle 27 inzittenden kwamen om het leven... onder wie het hoofd van de grenswacht in Kazachstan. Het toestel verdween volgens lokale media van de radar... toen het aan het dalen was. Het had moeten landen in de zuidelijke stad Shimkent. Aan boord van het vliegtuig een Antonov... zaten volgens de autoriteiten 20 militairen en 7 bemanningsleden. In Haren in Noord-Brabant heeft een bejaardstel een aantal inbrekers verjaagd. De 86-jarige man en zijn vrouw van 82 raakten daarbij lichtgebond aan het gezicht. De twee waren boven toen ze geluid hoorden in de woonkamer. Het paar ging daarop naar beneden en kwam oog in oog te staan met drie of vier mannen. Na wat klappen over en weer kozen de inbrekers het hazenpad. Het is niet duidelijk of er iets is gestolen. Het weer vanavond is het overwegend bewolkt en buiig. Er staat een stevige zuidwestenwind. Vannacht wordt het geleidelijk overwegend droog en klaart het vanuit het westen op. Morgen nog een enkele regenbui, ook af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Na morgen blijft het wisselvallig en zacht met soms veel wind.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 De zes minuten over zes. Lenin krijgt een nieuw pak aan. Hoe dat zit, dat hoort u straks van onze correspondent in Moskou. En wij zijn in afwachting van de uitslag van het referendum in Egypte. Een referendum over de grondwet. Maar uh, tot nu toe is dat er niet. Dan gaan we nu naar een uh, favoriet uitje op deze eerste kerstdag. Meer dan 2000 mensen gingen kijken bij het Wouda-gemaal... Dat pompt sinds gisteren over Tollig Regenwater weg. Er waren zelfs zoveel bezoekers dat de rondleidingen... anderhalf uur langer door moesten gaan dan gepland. Dat vertelt directeur Hilde Boesjes. Ja, dat klopt. Maar er komen mensen van heinde en ver. En die sturen wij natuurlijk niet, uh, niet weg. Uh, iedereen die hier is gekomen en die hier uh, redelijk op tijd was... die krijgt zeker zijn rondleiding door ons gemaal. Ja, had u het verwacht, deze drukte? Op eerste kerstdag had ik niet zoveel drukte gewacht. Ik had wel verwacht dat er wat mensen zouden komen. Maar deze enorme toeloop hadden we niet verwacht. Maar we waren er wel klaar voor. Ik hoorde wel dat om twee uur de broodjes al op waren. Ja, dat klopt. Je zou kunnen zeggen goed teken, maar misschien toch ook wel een bewijs dat u bent overvallen door de drukte. Uh, nou, we zijn altijd een beetje voorzichtig met dat soort dingen, want dat is onze core business niet. Dus daar zijn we misschien een beetje te voorzichtig mee ah. geweest. Het trekt steeds meer bezoek, hè, dit, uh, dit gemaal? Ja, het, uh, het is duidelijk, dit gemaal, maar ook het bezoekerscentrum ernaast voorziet in een behoefte. Uh, uh, jonge mensen inspireren om wat te doen met techniek... Met watermanagement, dat is ons doel. En uh, ook qua educatie doen we erg veel op dit moment. U was de klos, Ruud Leegstra. U bent een van de gidsen. Het was bijna niet te doen, volgens mij. Ja, dat klopt. Uh, we hebben dus vandaag meer dan 2200 bezoekers gehad. En je moet voorstellen, ik ben woensdag gebeld op mijn werk. Of ik uh, rondleiding wilde doen op eerste kerstdag. Dat betekent dus dat kalkoen die loopt nog rustig in het hok. Met die straks natuurlijk de klos. Ik zeg, nou, dat wil ik uh, weer heel graag doen. Want ik ben echt verknocht aan het gemaal. Oh ja? Ja, ik slaap hier nog niet. Maar het zit er wel dicht in de buurt. Het was een lange dag. Hè? Ik hoorde van een andere vrijwilliger dat hij om 8 uur... Uh, de deur thuis achter zich had dichtgetrokken. En waarschijnlijk vanavond om 8 uur uh, is een keer... komt uh, binnenrollen weer. Nou, bij mij was het nog anders. Want ik ben gisteren heel trouw naar de kerstnachtdienst geweest. Dus ik was om 1 uur thuis, half twee ben ik geslapen. Ik kom uit Groningen, om zes uur liep de wekker af. En om even naar zeven, dan zat ik in de auto richting Lemmer. En hoe laat bent u thuis? Ze heeft nog beloofd dat we nog wat gaan eten en drinken. Dus het wordt een uur of negen of tien, Dat valt nog wel reuze mee. En hoe ziet dat eruit, een kerstdiner in het Wouda -Gemaal. Het is een, een hapje en een drankje, lekker ongedwongen. Omdat we ook weten dat er veel mensen nog met hun kinderen gaan eten. Maar we willen toch graag altijd even met elkaar, even lekker naast zitten, gezellig, eh, als één grote familie. We kost het u geen moeite om in de kerstsfeer te blijven als u hier weer in de oliedamp tussen de draaiende machines staat? Nou, dat viel eigenlijk wel mee, want natuurlijk loop je wel met de kerstgedachte rond. Maar het grappige is, ik moest op een gegeven moment ook een beetje de briefjes innemen van de mensen voor de machinehal. En toen kon ik het niet laten om toch even te zeggen, niemand komt in de machinehal, dan via mij. En de Bijbelvasten, die weten dan dat het gaat over... Over Christus natuurlijk. Je komt bij God niet alleen, dan alleen langs Christus. Denkt u dat veel mensen het hebben begrepen, uw hint? Ja, soms moet je wel eens wat in de wereld strooien... omdat mensen erover na blijven denken. En uh, nou, ik denk dat de meesten het wel begrepen hebben. Dat was Ruud Leegstra, een van de gidsen dus van het Wouda-gemaal in Lemmer. Een verslag hoorde u van Roel Pauw. Terwijl de crisis de huizen- en kantorenmarkt in zijn greep houdt... kijken ze in Rotterdam juist vooruit met de Rotterdam. Volgend jaar gaat dit grootste gebouw van Europa open... met daarin kantoren, appartementen, hotelkamers... dat terwijl de vastgoedmarkt dus in diepe crisis zit. Hendrik Willem Hofs bespreekt de gevolgen... met vastgoeddeskundige Hans de Jonge. Vanaf hier is die goed te zien. De verticale stad. Drie torens die wonen, werken, een hotel combineren... Hans Jong, Jonge, u bent vastgoeddeskundige. Hoe kijkt u hiernaar? Als een buitengewoon interessant experiment. Een gebouw van deze omvang, 160.000 vierkante meter, dat wordt zelden vertoond. En in één keer gebouwd, ongefaseerd, dus niet in delen. En dan alle functies gemengd. Het is een stad, inderdaad zoals u zegt, een stad op zijn kant. En uh, dat is voor degene die ontwikkelen een extra risico. Dus zoiets gebeurt niet zo snel. Het lijkt ook heel raar om dit te zien verrijzen in tijden van diepe crisis. Ja, maar de plannen zijn natuurlijk van voor de crisis. Rem Koolhaas is in 1998 begonnen met het ontwerp. Het heeft heel lang gelegen, het plan, omdat ja, de, door de risico's die eraan vastzitten. Uiteindelijk is de kogel door de kerk gegaan en ongeveer 70 van het gebouw is nu verhuurd en in gebruik. Uh, zeg maar, er zijn gebruikers voor. Dus daarmee is voor de ontwikkelaars ook het risico aanvaardbaar om het door te zetten. Maar ze lijken ook weinig last te hebben van de huidige crisis. Ja, maar dat, dat is alleen maar schijnbaar. Natuurlijk hebben ook zij last van de crisis. A, men heeft lang moeten wachten uh, om dit project er doorheen te krijgen. En B, verkoop en verhuur van ruimte gaat niet vanzelf. Daar is hard aan gesleurd. Maar ze hadden natuurlijk al 70% verhuurd en verkocht voordat ze begonnen. Ja, maar dat is nog niet zo lang geleden. Uh, ik denk dat de laatste stoot gegeven is door de gemeente Rotterdam die gezegd heeft, wij gaan garant staan voor 25.000 meter kantoor. Ik denk zonder die garantie dat het nog steeds een probleem was geweest. Maar wat gaat nou de komst van deze Rotterdam betekenen... Ja, voor de rest van al die gebouwen, appartementen, kantoorruimte... Eh, 10% aan hotelkamers komt erbij, dat is nogal wat. Ja, nou is Rotterdam niet verwend met hotelruimte. Laten we dat even vaststellen met elkaar. Dus als er grote congressen zijn in het Doelen Congrescentrum, dan zijn we altijd op zoek naar hotelruimte. Ik denk dat er gewoon behoefte is aan hotels. NH Hotels heeft ook het contract getekend hiervoor. Er is dus behoefte aan kwalitatief goede hotelruimte. Daar zit niet zozeer mijn zorg. De kantoorruimte van de 160.000 meter is 70.000 meter kantoor. Dat is natuurlijk wel veel in één keer. En Rotterdam heeft leegstand in de markt. Dat betekent dat wat je nu toevoegt aan kantoorruimte... dat trekt gebruikers van andere gebouwen hierheen... en zal verdere leegstand in de rest van de stad veroorzaken. Dan kun je je afvragen met zoveel leegstand... bijna 700.000 vierkante meter op dit moment... ja, als je nou achteraf bekijkt, had je dat dan wel goed moeten keuren, dit plan? Achteraf kun je allerlei overwegingen hebben... bij beslissingen die in het verleden genomen zijn... Maar er zijn een paar overwegingen geweest. Eén, men wilde de kop van Zuid verder ontwikkelen en afmaken. Daar is dit gebouw heel belangrijk in. Dus de stad heeft ook een beslissing. De garantie die de gemeente heeft gegeven, is ook een, een, de achtergrond daarvan is dat men ook die kop van Zuid verder door wilde ontwikkelen. En uh, dat betekent dus dat uh, in feite op basis van stadsontwikkelingsoverwegingen gezegd is: we zetten hier door, Niet op basis van marktontwikkeling alleen. Nee, er is een hoger belang. Ja, er is een hoger belang mee gemoeid. En zullen we ooit nog zo'n groot gebouw gebouwd zien worden de komende jaren? Nou, ooit is rekbaar. Maar ik zie in de komende decennium zie ik niet gebouwen van deze omvang en complexiteit uh, ontwikkeld worden. Want daar is de markt riskant voor. De financierders durven het niet aan. Zo is het. Dat zei vastgoeddeskundige Hans de Jonge: we gaan luisteren naar Jody Moon.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 To the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move. The Man Who Can't Be Moved, Jodie Moon. Kerstmis vieren in een land waar overwegend moslims wonen, dat ligt moeilijk. Zeker in Indonesië. Straks meer daarover. Er is uh, geen verkeersinformatie. Dit is het LOS Radio 1-journaal. Met Lucella Caruso. Dat brengt ons in Moskou. Het mausoleum op het Rode Plein daar gaat een paar maanden dicht. En daar ligt al bijna 90 jaar het gebalsemde lichaam van Ruslands revolutionaire leider, Vladimir Lenin. De vraag is: wat gaat er met hem gebeuren? Correspondent David Jan Godroy in Moskou. David Jan, misschien goed om eerst even te horen waarom dat mausoleum voorlopig dicht gaat. Ja, er zijn twee lezingen voor. De ene die zegt dat het dak lekt en de tweede dat de fundamenten zijn, zijn aangetast. Dan kan het een natuurlijk met het ander te maken hebben dat het mausoleum door de schade aan de fundamenten verzakt. En dat, daar, dat daardoor het dak is gaan lekken en dat is de meest uh, waarschijnlijke optie. En dat is op zich niet zo gek hoor, want er is in ruim 80 jaar dat dat gebouw er staat nog nooit groot onderhoud aangepleegd. Heeft dat een politieke reden of is dat, uh, gebeurt dat wel vaker in Rusland? dat er geen groot onderhoud ja, wordt gepleegd. Ja, bij zoiets. <laughs> dat, nou, dat gebeurt wel vaker in Rusland. Uh, maar het is een, een heel solide gebouw. Het, uh, het is gebouwd van, van uh, graniet en van marmer. Um, ja, en het, is, het staat er voor de eeuwigheid. Het was kennelijk niet nodig. Want in, zeker in de Sovjetjaren natuurlijk, zou er zeker iets aan gedaan zijn... als, er, als dat nodig was geweest. En ja, nu uh, is het natuurlijk uh, wel nodig. En dan is de vraag, ik stelde hem net al... wat gebeurt er met Lenin tijdens die renovatie? Um, die is in ieder geval blijven liggen sinds de problemen in september zijn, zijn ontdekt. Hoewel er toen geen bezoekers meer naar, naar binnen konden sindsdien. Um, die renovatieperiode zal waarschijnlijk gebruikt worden... om uh, ook Lenin een opknapbeurt te geven. Dat gebeurt overigens iedere anderhalf jaar. Dus dat, dat is niet uitzonderlijk. Hè, om te voorkomen dat hij verschrompelt en verkleurd... wordt hij in een chemisch bad gestopt. En dan krijgt hij chemicaliën ingespoten. En hij krijgt dan ook nog meteen een nieuw speciaal op maat gemaakt pak aan. Wat een werk lijkt me dat. <laughs> maar goed. Ja, um, daar zijn speciale mensen voor. Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Uh, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie waren er wel veel discussies... dat Lenin weg moest uit het mausoleum, dat hij begraven moest worden. Betekent deze renovatie, en dat hij ook nu weer zijn uh, opknappe beurt krijgt... dat die discussie verstomd is... Nee, absoluut niet. Die, die discussie die, die, die, die laait. Je, je zei het al sinds het vallen van, van het communisme... dus sinds Boris Yeltsin bij tijd en bijle op. En nu ook nu weer. Je hebt bijvoorbeeld royalisten, mensen die dit zaar terug willen... ik zag ze laatst nog demonstreren in Moskou... die willen dat Lenin ergens anders begraven wordt. En ze zijn lang niet de enige. Vorig jaar is er een, een onderzoek gedaan, een opinieonderzoek... en daar bleek uit dat meer dan de helft van de bevolking eigenlijk vindt... dat hij van het Rode Plein weg moet. Maar er is één belangrijke bevolkingsgroep die, ja, je zou haast zeggen... er een revolutie voor over heeft om dat te voorkomen. En dat zijn de communisten. En dat is toch nog een vrij uh, aanzienlijke groep in, uh, in Rusland. En die weten zich gesteund opmerkelijk genoeg door president Poetin. Want die vindt dat het, uh, het balsemen en bewaren van Lenin... past in de orthodox-christelijke traditie... om hetzelfde te doen met, uh, met heiligen. Goed, nou, vanaf april, begrijp ik, is hij weer uh, te bewonderen... voor het publiek dat dat wil en dat hem bewondert... Ja, dat klopt. Vanaf eind, eind april moet het klaar zijn. Maar dit soort operaties heeft nog wel eens de neiging om uit te lopen. Hoor. Dus het kon nog wel eens een beetje langer duren. David-Jan Godvrouw hoorde u vanuit Moskou. Dan Indonesië. Dat is een seculiere democratie. Dat betekent dat kerst gevierd mag worden. Maar moslims maken 85% van de bevolking uit. En de radicale elementen die hebben een hekel aan kerst. Zij vinden dat de president een moslim, geen kerstbijeenkomsten mag bezoeken. Ze bederven het feest waar ze maar kunnen, merkte correspondent Michel Maas. In de shoppingmalls van Jakarta is het volop kerst. Kerstmuziek klinkt overal. De kassiers dragen rode kerstmutsen. En overal kom je die Santa tegen of wat daarvoor door moet gaan. En <laughs> de Grinch zei, Get it up! En de started down. Er is zelfs een Santa Village met en sneeuw en een kerstboom die je acht seconden aan mag raken. En dan mag je een wens doen. <totstuk> ja, mijn oorlogen, mijn en in de grote hal hebben ze een echte ijsbaan neergelegd.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 We hebben het vandaag natuurlijk veel gehad over de kersttoespraak van de koningin. Die werd gisteren al online gevonden door iemand vandaag uitgezonden. De vraag is wat die jongen deed, het zoeken naar die kersttoespraak en ook het vinden. Is dat strafbaar? U hoort internetjurist Arnoud Engelfried. Ja, waar de RVD natuurlijk mee schermt is computervredebreuk. Het binnendringen in een computersysteem uh, door een beveiliging te omzeilen... Of, of willens en wetens ergens binnen te komen waar je niet mag zijn... Je zou dan kunnen zeggen, nou, het, het kiezen het raden van dat unieke getal... of het veranderen van de datum, dat is dan het, uh, het inbreken, het binnendringen zogezegd. Maar dat is van hetzelfde niveau als dat je ergens een, uh, een plakbandje op een luik zit... en dan haalt het plakbandje eraf en springt het luik open. Ja, heb je nu ingebroken. Heel misschien als je het heel formeel leest, maar ik kan me niet voorstellen... dat officier van justitie dit serieus neemt. Want u zegt die beveiliging is, is niet, niet deugdelijk geweest. Dat, dat weegt ook mee. Inderdaad, op het moment dat een beveiliging uh, dusdanig triviaal is dat je er met, uh, met twee keer raden al doorheen komt. Ja, weet u, als, als je pleisterendijk binnenkomt door een, uh, door een ruitje gewoon met je pink open te duwen, dan zal ook niemand zeggen dit is een inbreker dan zouden ze zeggen hoe komt het dat dat ruitje zo makkelijk open staat. Dus ik denk dat daar natuurlijk een vervolging heel succesvol zal zijn. Aan de andere kant treed je dus wel binnen in de computer... en je publiceert iets wat uh, nog niet mag. Dus uh, ja, wat u zegt, je, je komt wel dat paleis binnen. En dat mag natuurlijk niet. Inderdaad, je, heel formeel gesproken, je treedt binnen op een gebied... waar je, waar je niet mag zijn. Alleen wanneer het zon uh, opmerkelijk feit is... iets dat zo makkelijk beveiligd zou kunnen worden... dan kom je ook in het, uh, in het gebied van signaleren van rare dingen, opmerkelijke nieuwsfeiten... net zoals de, uh, de miljoenennota die regelmatig lekt... en net zo goed als uh, uh, andere toespraken en dergelijke die regelmatig lekken... dat zijn nieuwsfeiten die, uh, die gemeld mogen worden. Zeg, en het feit dat de koningin hier het slachtoffer van is... zou dat nog iets uitmaken voor de rechter? Want dat hebben we bij eerdere zaken... kan je natuurlijk niet vergelijken, hè, het gooien van een vaccinelichtje... Uh, maar bij eerdere zaken zag je toch wel... meende je te zien dat omdat het om de koningin ging... er toch misschien even anders naar gekeken werd? Er wordt vaak inderdaad heftig gereageerd op het moment dat de koningin zelf het, uh, het slachtoffer is van een dergelijke uh, aanval. Maar hier gaat het natuurlijk niet om de, de koningin, hier gaat het om een video die de RVD online geleid heeft. Dus dit zijn eerder blunderende ambtenaren dan een, uh, een koningin die het slachtoffer wordt van een aanslag. En die jongen die uh, met naam interviews geeft, daar heeft hij helemaal gelijk in? Dat hij gewoon daarmee de openbaarheid zoekt? Uh, hem kan niks gemaakt worden? Ik vind het goed dat hij de openbaarheid zoekt, want dit is gewoon een, een, een heel merkwaardige situatie. Dit had gewoon niet mogen gebeuren. En het is goed dat hij dat nieuw feit aan de kaak stelt. En ja, er zijn geen miljoenen gestolen, er zijn geen slachtoffers gevallen, er is geen data gestolen, er is geen financieel gewin bij. Dus ja, om dat dan een zware misdrijf te noemen, dat vind ik uh, nogal overdreven. U hoorde internetjurist Arnoud Engelfried. Helaas is er nog geen officiële uitslag in Egypte... van het referendum over de nieuwe grondwet. Dus dat hoort u morgenochtend in het Radio 1 Journaal. Wij zijn klaar voor vanavond. Ik wens iedereen een mooie avond. En ik ga nou niet naar Joost Eertmans, Die is vrij vandaag. A Kamran Oula, avondspit straks. Yes. En ik hoop dat er iemand belt zo die eerste kerstdag Ja, nou, ongetwijfeld wel. Want we, we, we pakken ook een beetje het jaar samen. Hoor. We gaan ook een beetje het jaar samenvatten. En dan met name de politiek. Want wat, wat was dit nou eigenlijk voor politiek? Ja, Joost, je had het net al over hem. Hij had het vaak over de politiek. Het kabinet, dat was een bloody shame. Uh, Samsung zou het rechts niet uh, moeilijk gaan maken. Nou, het was allemaal anders. En wat helemaal opvallend was, waren al die wisselingen. Wisselingen van partner, de politieke partijen die, die veranderden continu voor partner. En nog veel sneller wisselden ze van standpunt. Wat mij betreft is het vertrouwen in de politiek dit jaar verder weggezakt. Vertrouwen in de politiek is gedaald. Daar ga ik het zo over hebben met Jack de Vries en met Frits Hoefnagel. En iedereen mag natuurlijk ook gewoon op Eerste Kerstdag inbellen. Dat kan op 0800 1121. 0800 1121. Of uh, via Twitter natuurlijk. He. Hashtag eens. Hashtag oneens. Hashtag WNL. We zijn er zo naar het nieuws van half zeven.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 Het is half zeven, mijn naam is Freddy Fontijn. In de hele wereld hebben leiders hun kerstwens uitgesproken. Die van de Britse koningin Elisabeth is net uitgezonden. Zij heeft in haar toespraak alle vrijwilligers bedankt. die hebben meegewerkt aan de Olympische en Paralympische Spelen in Londen. en aan de viering van haar 60-jarig jubileum als koningin. Gewapende mannen hebben in Nigeria zeker vijf bezoekers van een nachtmis doodgeschoten. Een van hen zou de priester zijn. Daarna staken ze het kerkgebouw in brand. Het incident vond plaats in een stadje in het noordoosten van het land. De aanslag is niet opgeëist. Vermoedelijk waren de daders leden van de islamitische terreurgroep Boko Haram. De vrouw die gisteren in Kabul een Amerikaanse adviseur doodschoot... kwam uit Iran. Ze was met een valse ID-kaart het hoofdkwartier van de Afghaanse politie binnengekomen. Daar schoot ze de Amerikaan dood. Volgens de Afghaanse autoriteiten is de vrouw een moeder van drie kinderen... getrouwd met een Afghaanse politieagent. Ze zou in de war zijn. En Iran is opnieuw aangevallen door het computervirus Stuxnet. Dat zegt een Iraans persbureau. De aanval zou zijn gericht op een energiecentrale. Stuxnet is een virus dat stuurprogramma's saboteert. Iran zegt dat het virus onschadelijk is gemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Willemijn Houbert. Vanavond vallen er nog steeds wat buien, maar in de loop van de nacht wordt het droger en dan zijn er ook opklaringen. De minima liggen rond 6 graden en het waait. Er staat een zuidwestelijke wind, kracht 3 tot 5 boven land, aan zee 6 tot 7. En morgen is het een prima dag om lekker op stap te gaan. de zon schijnt geregeld, er zijn ook wel wat wolkenvelden... en af en toe valt er een bui, maar echt serieuze neerslag volgt pas later in de middag. Het wordt morgen 8 graden bij een matige tot vrij krachtige, aan zeekrachtige tot harde zuidwestenwind. En dan morgenmiddag. Aan het eind van de middag trekt er dus een regengebied Zeeland binnen en dat schuift dan richting Groningen over ons land. Het levert lokaal zo'n 5 tot 10 mm op en bovendien trekt de wind ook flink aan. De avond van Tweede Kerstdag vloog dus bewolkte, regenachtig, heel anders dus dan overdag. En ook de dagen en navallen van tijd tot tijd buien, maar het blijft wel vrij zacht met temperaturen overdag rond 8 graden. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kamran Oula. Het vertrouwen in de politiek is in 2012 gedaald. Bel WNL. 0800 1121. De val van het kabinet is een, een bloody shame. Koenders coalitie laat zich van beste kant zien. Samsung gaat het rechts niet moeilijk maken. Politici moeten ontmaskerd kunnen worden. Socialisten kunnen niet met geld omgaan. Wilders slaagt doordat de rest faalt. En de PvdA is de winnaar van de formatie. Dit waren zomaar wat meningen die dit jaar Joost Eertmans en ik... in deze uitzending van Avondspitsen bespraken. 2012 was dus een bewogen politiek jaar. En vandaag en morgen proberen we het jaar te vangen. U mag uw mening natuurlijk laten horen. En we spreken ook met deskundigen. Komend half uur hebben we het over de politiek... met onder andere Frits Hoefnagel en campagnestratege Jack de Vries. Hare majesteit de koningin die sprak vandaag in haar kerstreden over vertrouwen. Zo zei ze... Vertrouwen over en weer maakt de maatschappij leefbaar. Democratie beoogt voorwaarden te scheppen voor regeren op grond van vertrouwen. Helaas is dat vertrouwen in de politiek dit jaar gedaald. Politieke partijen draaien per dag van standpunt en van partner... Politici met een smet als Koverdaas Daas kunnen gewoon staatssecretaris worden en ga zomaar door. Mijn mening is dat het vertrouwen in de politiek dit jaar is gedaald. Bel WNO, 0800 ja, nogmaals, goedenavond op deze eerste kerstdag. U kunt reageren via Twitter, hashtag eens, hashtag oneens. Of natuurlijk hashtag WNL. En dan lees ik uw tweet live voor in de uitzending. En u kunt dus ook bellen, 0800-1121. En ik ga direct naar lijn 3. Meneer Arond, goedenavond. En? Ja, het, het, het vertrouwen in de politiek is gedaald. Uh, tot het nulpunt, meneer. Het is uh, echt uh, helemaal fout geweest dat uh, in de jaren 80 en 90. De, ga, het geld van ons is teruggestort naar de werkgevers. Hm. Het geld wat eigenlijk in de pensioenfonds hoorde... en dat is uh, totaal verdwenen... verklaarde ja. de heer Ruud Lubbers, uh, in Buitenhof afgelopen Wel, zondag. Inderdaad. En daar loopt hij niet voor weg. Nou, ja. wij moeten er ook niet voor wegleven, weglopen. Ik vind dat dat geld teruggestort moet worden door de werkgevers naar de pensioenfondsen. Onze... -glashelder, ja. glashelder is dat punt. U heeft het over de jaren 80 en 90. En nu 2012. Ja. Wat vond u dit jaar dan het dieptepunt politiek gezien? Nou, dat dus de Lubus 2. Level 1 was vallen voor maar Lubbus 2, uh, dat staakt u mee. Ja. En uh, ja, ik vind dat de mensen moeten zich moeten organiseren via de Avocabo... En, uh, Helder. U, u, u, bent nog van de, u bent nog van de vakbonden. Lubbers 1 en 2, dat is uh, de, de jaren 80. Lubbers 3 uh, was ja, begin jaren 90. Ook, ja, en... Lubbers ook uh, aan, de, aan de macht. Helder. En, meneer uh, meneer Arend, dank, de dank ja. voor het bellen. Ik, ik probeer een brug te slaan naar dit jaar, naar uh, 2012. Eens even kijken, lijn 5. Meneer uh, Otoman, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, uh, heeft u nog uh, wat vertrouwen in de politiek? Ja... Kijk, politiek, dat ligt natuurlijk altijd moeilijk, want uh, uh, de, de, de, ze zijn hoofdzakelijk met de korte termijn bezig om de uh, kiezers te plezieren. Mm -hmm. uh, uh, zeg je natuurlijk hoofdzakelijk uh, met het vorige kabinet uh, dat uh, een clown als Wilders uh, gedogen steun moest geven om... Uh, wat de mensen tevreden te houden die ontevreden waren op dat moment. Ja, en bent, bent u dit jaar uh, tevreden over de politiek? Nou ja, wat ze proberen te doen is, uh, is een moeilijke situatie werkbaar te krijgen. Dat is altijd lastig natuurlijk. Maar... Ja, wat uh, vindt u dan knap, we... vindt u het knap dat bijvoorbeeld uh, Rutte en Samson nog nu samen zijn gaan werken? Nou, dat vind ik wel knap. Ja, dus wat dat betreft is, uh, u, uh, stijgt het ik... vertrouwen weer? Ja, ze proberen in een moeilijke situatie iets werkbaars te creëren. Dat dat uh, soms uh, niet uh, zonder fouten uh, is. Dat ja, dat kan gebeuren. Ja, dat kan inderdaad, ja. dat kan inderdaad gebeuren. Uh, ik, ik dank u wel uh, voor, het, uh, voor het inbellen uh, op deze eerste kerstdag. U kunt me blijven bellen op 0800 1121. 0800 1121 kunt u gratis bellen uh, en reageren op mijn mening. Dit was een turbulent politiek jaar, maar tegelijkertijd was het een jaar waarin het vertrouwen verder daalde. En we hadden het vaak over politiek in onze uitzendingen. We hebben daarom ook een tweetal compilaties gemaakt. Um, een eerste tot aan de verkiezingen aan het begin van het jaar ging het al vaak over de politiek. Het ging al vaak um, over wat er allemaal mis was. En laten we eens even luisteren naar een overzicht van uh, de, voor de verkiezingen, hoe het daar toen allemaal aan toe ging en wat we dat, op dat moment begin dit jaar, de eerste paar maanden allemaal besproken hebben. Laten we eens even luisteren naar een overzicht. Dit was Avondspits in 2012. Het niveau van de lijsttrekkersdebatten tot nu toe is belabberd. Goedenavond, ik ben het volledig met u eens. Ik geef al aan dat het niveau van de gemiddelde lijsttrekker in een debat...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 ik ben het helemaal met mevrouw Groot eens, absoluut niet doen. VVD heeft afgelopen tijd alle sociale voorzieningen om geholpen. Dus volgens hun en mijn voorgangers was enige gezonde toekomst sociale staat vermoorden. Iedereen voor zich lekker Amerikaans. Nou, sorry hoor, dacht het niet. Waarom niet gewoon de makkelijke weg, Mark Rutte... En eenmaal een roemer in een premierschap Lijkt me hartstikke leuk. In een torentje samen. Het is wel krap, maar heel gezellig volgens mij. Ik zeg de beste stuurlui, die moeten gewoon aan boord komen. Wie niet gaat stemmen, moet stoppen met klagen. Hey, uh, je kan wel zeggen dat ik dom ben. Dat ik niet gezien te stemmen. Mm -hmm. Al 36 jaar lang. Maar ik vind jou veel dommer eigenlijk. Want jij gelooft nog in al die stokies. Ik zelf beschouw het wel als een, een heel belangrijk recht. Um, wat niet wil zeggen dat, uh, dat ik uh, mensen veroordeel die het niet doen. Maar ja, uh, het is wel een beetje dom, eerlijk gezegd. Ja. Ik ben zelf zwevend geweest de afgelopen drie weken. Maar ik ben eruit, Joost. Ja. Morgen ga ik er naartoe. Het jaar door de ogen van Joost Eerdmans en Kamran Oela. Ja, je hoorde een overzicht. Het ging vaak over dom of slim. Wat doet de politiek? Is de politiek dom of slim? Um, hoe zit het met vertrouwen in de politiek? U kunt me blijven bellen. 0800-1121. 0800-1121. Of twitteren. Hashtag eens. Hashtag oneens. En hashtag WNL. Dat is de avondspits van Omroep WNL. Um, ik ga het hebben over dat turbulente politieke jaar... met een van de campaign-watchers. Want voor hen was het natuurlijk een onwijs interessant jaar. Zoals voor Jack de Vries. Goedenavond, Jack. Goedenavond. Ja, de, het was een jaar van verkiezingen, campagne. Is eigenlijk het vertrouwen in de politiek dit jaar toegenomen of afgenomen, denk ik? Ja, dat is denk ik toch wel de vraag. Kijk, aanvankelijk hadden we natuurlijk toch zoiets van... kijk, de middenpartijen, VVD, Partij van de Arbeid, eh, winnen weer wat. Dat is goed voor de stabiliteit. Eh, en dan kunnen ze ook meer daadkracht tonen. En dat is uiteindelijk eh, goed voor het land en de economie. Hm. Maar het, het punt was natuurlijk wel dat die hele campagne toch draaide... om een tweestrijd tussen VVD en Partij van de Arbeid... Hm en dat er dingen moeten worden uitgeruild... en compromissen moeten worden gesloten. Dat begrijpt men denk ik wel. Maar het ging op dit punt toch wel heel erg... voorst uh, qua gebroken verkiezingsbeloften... van met name de VVD. Ja, als we bijvoorbeeld kijken naar Rutte... die in de campagne nog beloofde belastingbetalers, u krijgt duizend euro van mij. En uh, na de, Zodra er akkoord was, was het... Uh, we gaan uh, het geld uit uw zakken halen. Ja, het bijzondere van, van, van deze campagne was... dus kijk, in Nederland weet je altijd dat je uiteindelijk... Uh, coalities uh, moet sluiten en compromissen moet maken. Dus dat houdt mensen overal nog een beetje in de tank... voor wat betreft de uh, hele forse uitspraak. Nou, je zag dat Diederik Santon ook doen met een geduanceerd verhaal. En nadrukkelijk nou, wordt ook aangeven van... let op, zeg geen grote dingen, want je kunt die beloftes niet waarmaken. Terwijl juist Rutte volstrekt de andere kant op uh, vloog... met en inderdaad uh, geld terug voor iedere hardwerkende Nederlander. Geen extra geld uh, naar Griekenland. En hij stond ook uh, al voor de hypotheekrente. Op al die drie punten hebben we natuurlijk zien. Uh, gezien dat de VVD die beloftes keihard heeft moeten laten vallen. Ja, Het eerlijke delen van uh, Diederik Samsom, dat was dus eigenlijk gewoon een hele goede zet. In de campagne gewoon dat verhaal houden, met name dat woord eerlijk. Ja, je zag dan uh, Samsom op een gegeven moment in een debat uh, toen de vraag ook kwam: van, gaat er nog extra geld naar Griekenland worden die en, en Wilders en het. Je ja, bent een campagne strategie je, je volgt alles. Heb je nou echt genoten van deze campagne? En uh, een van die andere partijen die last van heeft gehad... is het CDA, onwijs gezakt. Maar die hadden wel een finest moment nog uh, eerder dit jaar... met het vijfpartijakkoord toen Jan Kees de die Jager uh, de partijen bij elkaar bracht... en binnen 48 uur um, tot een akkoord kwam. Is dat nou echt iets waarvan je zegt... dit is een hoogtepunt van 2012, dit is politiek zoals het zou, zou moeten? hopen zouden schieten met alle problemen van die dus dat was echt een uh, mooi stukje werk zeker onder leiding van van jan kees de jager en ja. Uh, nou ja je ziet toch dat er, dat niet echt beloond is uh, deze campagne vanwege het effect van de tweestrijd van het vvd maar voor het cda geldt natuurlijk dat ze met name de prijs hebben betaald voor uh, een paar jaar uh, met elkaar rollen over straat gaan mm -hmm. daar houden kiezers gewoon niet van nee. En zullen we trouwens over 2013 2013 uh, over de schaduw heen springen uitbannen? Ja, dat, uh, dat hebben we nu voldoende... Uh, Toch? We goed, hebben wel dus genoeg ik, over de schaduw heen gesprongen. Volgens mij uh, ja. vindt ook uh, mijn, mijn uh, politieke radio niet... dat 2012 ook te weinig zon om regelmatig over de schaduw heen te kunnen springen. Kijk, dat is een ander. Misschien moeten we het morgenavond maar eens even over de zon gaan hebben. Dan moeten we een paar we weermannen erbij halen. Nog, uh, maar nog, uh, nog even de politiek. Uh, de rol van de peilingen was dit jaar ook een belangrijke. We hebben het vaak in het programma ook over peilingen gehad. Uh, de helft van de mensen die inbelt en, en, en, en twittert. Is het echt uh, eens met peilingen? Moeten er gewoon zijn? En de andere helft zegt, nee, schande. Stop met peilingen. Maurice de hond die moet uh, een enkeltje naar heel ver weg. Wat vind jij ervan, de rol van peilingen? Nou ja, we hebben natuurlijk uh, begin deze week tegen kunnen zien over 1 0 roemer. En als er één partij het die last gehad heeft van de peilingen, dan is het uh, Roemer en zijn partij. Wel. Toen die na dat eerste debat bij RGL 7-8 zetels uh, daalde in de peilingen. En dan weet je, als je dat aan het begin van de uh, campagne voor je kiezer krijgt, uh, dan krijgt dat een uh, zelfvervullende werking. Uh, dan denken mensen, ja, een dalende partij die gaat nog verder dalen. En dan zijn het meer de peilingen die de werkelijkheid bepalen dan dat de werkelijkheid wordt weergegeven door de peilingen. En, en, maar dat willen we toch niet? Dus zouden we daar misschien ook wel de regels voor de toekomst voor moeten hebben? Zoals in nou, andere ja, je landen? Ik zou er heel erg voor zijn dat in, in, in de laatste weken voor de verkiezingen je eigenlijk geen peilingen hebt. Ik besef me dat dat in deze internettijd lastig uh, af te dwingen is. Ja. Maar goed, als het in, in, in landen als Frankrijk wel kan, waarom zou dat in Nederland dan niet kunnen? Precies. Even nog uh, vooruitblikken, 2013 jaar zonder verkiezingen. Althans, landelijke verkiezingen. Dankjewel, Jack de Vries. En uh, fijne feestdagen ook voor jou. Fijne feestdagen ook voor jou, kameram. Ja, luister nog altijd naar Avondspits op Radio 1. Het is exact kwart voor zeven. U kunt blijven bellen op 0801121. en reageren op mijn mening. Die gaat over de politiek in 2012. Wat mij betreft is het vertrouwen in de politiek diep en diep weggezakt. Luister even kijken wat uh, de bellen zeggen, wat u zegt. Meneer Paans, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, wat vindt u ervan? Het vertrouwen in de politiek? Ja, ik ben het met die stelling uitermate eens. Ik ga zelfs nog een stapje verder. Ik bedoel, eh, het zou, eh, de politiek in Nederland is op het ogenblik wat het weer had moeten zijn, ja. ver onder het vriespunt. Hm. Ik bedoel, eh, eh, als, je, als je ziet de bezuinigen die worden doorgevoerd, en elke econoom die je in Nederland hoort. Die zegt nou precies het tegenovergestelde. Exact. Alleen kennelijk wil het kabinet daar niet naar luisteren. Nee, hoe kan dat dat het politiek zo zegt luistert naar ons? Uh, volgens mij is dat niet pas. Ik bedoel, dat, dat gebeurt natuurlijk al, uh, al heel erg lang. Ik bedoel, men luistert op het moment dat er, uh, dat er weer verkiezingen zijn. Ik bedoel, en dat, dat, dat zie je dan ook weer terugkomen in de aanslagen van, uh, van het kabinet, wat er nu, uh, wat er nu zit. Ja. En, en, maar, maar luisteren, uh, Homa, ik, ik, daar straks werd nog even gerefereerd aan, aan Lubbers, die. Uh, die nog een beetje uh, kribbig deed. En ik, ik, ik, ik wil nog even verwijzen... naar, uh, naar voormalig Partij van de Arbeid... Uh, uh, voorman uh, Kok mm -hmm. die nu uh, uh, uh, gisteren strooit... met, uh, met bonussen bij, uh, bij uh, ING. Ja, precies. Dus, uh, en, dat, en, en, en, en wij mogen bezuinigen... Uh, met z'n allen. En, en, en, en de tering naar de neering zetten. Exact. En, ja. uh, en, dus ik, ik, ik denk dat we, dat we... ver onderuit gaan. En ik denk dat... dat uh, uh, uh, ik, ik hoorde ze, de vorige spreker uh, zojuist zeggen van uh, nou ik hoop dat ze eruit zitten nou ik hoop echt van niet <laughs> en en en en ik denk en ik en ik hoop echt van harte dat we, dat we een zakenkabinet... want dat is hetgene, denk ik, dat we nodig hebben. Een zakenkabinet welke... in de toekomst. Een zakenkabinet. Nou, ja, dan, ik, ik tot... weet niet of het vertrouwen dan per se uh, direct gaat toenemen... maar dank in ieder geval voor het inbellen, meneer Paans. Uw punt is duidelijk. Het vertrouwen is onder het nulpunt gedaald, zegt u. En dat had eigenlijk het weer moeten zijn... en uh, niet de politieke situatie in het land. Een zakenkabinet, ach, we zullen het zien. Het, zou, um, het lijkt mij fantastisch als het kabinet... in ieder geval nog een jaar blijft zitten. Dat we een jaar zonder verkiezingen hebben. Misschien... Neemt dan het vertrouwen wel toe? Want er waren dit jaar weer verkiezingen. En eh, richt, na de verkiezingen hebben we ook weer veel uitzendingen van Avondspits gewijd aan de politiek. Laten we weer luisteren naar een compilatie gemaakt door redacteur Anne de Jong. Dit was Avondspits in 2012. Dit wordt een vechtkabinet. Ik denk dat er geen vechtkabinet komt. Als we naar 2010 teruggaan. Uh... ...heeft CVD en PvdA toch ook geprobeerd een kabinet te smeden. In 2010? Ja. Uh, dat, was is, dat was paars, bedoel je? Dat werd ja, geprobeerd, paars, paars plus. plus? Dat is mislukt? mislukt. Ja. Maar waarom... dat zal nou ook gebeuren. Uh, beide partijen hebben uh, een uh, enorme uitslag gehaald... ...en hebben er absoluut geen belang bij om nieuwe verkiezingen te krijgen.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 De belangrijkste belofte van de nieuwe regering is het verkleinen van de Tweede Kamer. Er zit in, in de samenleving niemand op een Kamerlid te wachten. dat zich over een, over een individuele kwestie uitlaat. In de, in de samenleving willen wij Kamerleden die het land. Uh, een regering die het land goed bestuurt. en een Kamer die dat goed in de zaal doet. Ik weet niet hoe lang dat jij uh, gebruik hebt moeten maken van een aanvullende uitkering. negen maanden. Maar dat is in ieder geval. ja, maar. Nou...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 Die alle lasten dat ik toch weer neerleg bij de alle allerarmste. Kijk, een leugenaar al, gaat al zo af. En Mark Rutte heeft dus al twee leugens, niet? Had niet hypotheekrente en Griekenland niet helpen. Dat is dus een aanstaande minister-president onwaardig. Wie heeft er nou gewonnen, hè? Nou. Het is niet zo duidelijk, zou ik zeggen. Het jaar door de ogen van Joost Eertmans en Cameron Oula. Ja, u hoorde een compilatie van wat uitzendingen die we dit jaar gemaakt hebben. En, en vanavond gewoon een rechtstreekse uitzending. En we hebben het over de, het vertrouwen in de politiek. En eens even kijken op Twitter, zegt Ron van Doren. Gestegen of gedaald? Interessante is de vraag of er genoeg vertrouwen is. Dat ben ik eh, geheel eens met Ron van Doren. En Barend Beeren zegt, ik heb mijn vertrouwen in de politiek behouden. Rutte lacht nu niet meer, maar gaat aan de slag. Bezuinigen, maar stop met dat geld naar de Grieken. Daar hadden we het inderdaad eh, gisteren nog in onze uitzending over... toen we het over de economie hadden. Um, maar vandaag hebben we dus over de politiek. Um, terugblik naar de verkiezingen, heeft u uh, net gehoord. en Het vertrouwen in de politiek is dus wat mij betreft gedaald. Ik ga erover praten met politiek commentator Frits Hoefnagel. Frits, een goedenavond. Goedenavond. Ja, politiek dit jaar, is het vertrouwen in de politiek toegenomen, denk jij? Nou, dat durf ik niet zo te zeggen. <laughs> er is nogal wat gebeurd. Hè. Eerst uh, hebben we natuurlijk uh, uh, de kathuisonderhandelingen gehad. Een week lang. En dat uh, gaf nou niet meteen het vertrouwen dat uh, alle politici uh, uh, door hebben hoe uh, belangrijk het is uh, dat er toch afspraken worden gemaakt... Uh, om uit de crisis te komen. Uh -huh. uh, toen hadden we het Kunduz-akkoord. Uh, dat bestond dan weer uit andere partijen dan waar het kabinet uit uh, bestond. En daarna kregen we uh, verkiezingen... en er is een kabinet aangetreden met weer andere uh, partijen. Dus ja, uh, er zat niet echt een enorme stevige lijn in dit jaar. Dat, dat Kunduz-akkoord, of het Lente-akkoord... hoeveel namen hebben we eigenlijk wel niet gehoord? Het Vijf-partijen-akkoord. Was ja. dat wel een soort hoogtepunt? Dat in 48 uur vijf partijen eruit kunnen komen? Nou ja, de waarheid is natuurlijk dat dat niet helemaal in 48 uur uh, gebeurde. Immers, Er lag natuurlijk wel uh, al een hele pakket aan uh, afspraken uit uh, dat katshuis. Mm -hmm. Maar wat er knap aan was, was dat met de wat aanpassingen van uh, dat uh, nou ja, niet gesloten kat, katshuisakkoord... Uh, uh, uh, is het die partijen uh, wel in, in een hele snelle tijd uh, gelukt. En dat gaf in ieder geval wel vertrouwen uh, immers... Uh, uh, er moesten snel afspraken worden gemaakt om te voorkomen uh, dat uh, Nederland een tik op de vinger zou krijgen van Brussel. En ja, Nederland heeft uh, vaak nog wel eens een, uh, een grote mond uh, ja. in Brussel. naar landen die hun zaken niet op orde hebben, Ja, het recht van spreken heb je dan natuurlijk alleen maar als je zelf wel je zaken op orde hebt. Nou, dat, dat, dat leken we toen te hebben. Als we naar de situatie nou eens nu kijken, dan uh, is dat somber hè, voor komend jaar. Uh, je, je ziet hoe snel uh, dingen veranderen. Hè? Uh, het is ook logisch dat, uh, uh, dat, dat je niet elke keer... Uh, bij elke keer dat het CPB komt met een berekening... dat je meteen weer aanpassingen uh, doet. Uiteindelijk is dat Koenhoes akkoord... natuurlijk ook niet uh, volledig uh, uitgevoerd. Immers, daarna kregen we uh, verkiezingen. En uit die verkiezingen rolde een uh, kabinet uh, VVD-P van de A. De P van de A zat weer niet bij de partijen die uh, akkoord was gegaan uh, met dat, uh, dat koenloes akkoord mm -hmm. of Lenta-akkoord. Uh, en daar zijn dus ook alweer aanpassingen op uh, gedaan. Alhoewel je ook wel ziet dat er toch wel weer heel veel afspraken uh, wel zijn overgenomen. Ondanks het feit dat daar tijdens de verkiezingen nog een enorme discussie over uh, bestond. Ja, en als je kijkt dan naar... Je hebt het net al even over die nieuwe coalitie, Partij van de Arbeid en VVD... Um, dat ging natuurlijk wel ontzettend snel hè. We waren een paar weken voor nodig en de heren waren eruit. Ja, uh, aan de andere kant, weet je, die verkiezingen die gaven maar één mogelijke uitslag. En dat was dat de VVD en de PvdA uh, uh, samen aan de slag uh, moesten. Uh, op het moment dat je het al heel lang laat duren. Loop je het risico dat het alleen maar moeilijker wordt? Dan worden onderhandelingen worden natuurlijk zwaar. Dan worden details worden opeens belangrijk. Dan gaan er lekkerder dingen uit. Dan krijg je weer protesten binnen binnen partijen. En er was ook duidelijk een roep vanuit het land van jongens ga nou uh, uh, aan de slag Schuiz. want dit heeft allemaal weer vertraging uh, opgelopen uh, nou ja, uiteindelijk weten we dat het misschien wel iets te snel is uh, gegaan ja. uh, en daar heeft de premier zelfs zijn uh, excuses voor aangeboden dus maar ja, uh, haastig gespoed uh, zelden goed, uh, dat gaat er toch ook in de politiek nog steeds op ja dat, dat weten we achteraf, maar in zekere zin was daar wel daadkracht en werd daar wel geluisterd naar wat in het land leefde, dus in zekere zin kan je zeggen dat dat wel weer goed is... voor het vertrouwen van mensen in eerste ja. instantie... Nee, het toonde zeker daadkracht, uh, zowel uh, van, van Rutte als Samson. Uh, om toch te zeggen: van nou ja, weet je, twee partijen die eigenlijk helemaal niet een gemeenschappelijke visie hebben op, uh, op, op, op, op nou ja, hoe we uit de crisis moeten komen, hoe de toekomst van het land eruit uh, moet zien, welke maatregelen er nodig zijn. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook ja, uh, verkiezingen, uh, campagnes. Uh, de, hele, uh, de hele tijd ging het erover van jongens, het, uh, het wordt minder, er zal fors moeten worden bezuinigd, er zal iedereen aan bij moeten dragen, dat zal iedereen uh, gaan voelen. Uh, en dan uh, op het moment dat de verkiezingen zijn geweest en de, en de afspraken worden gemaakt en het blijkt dat het ook echt waar is, dan is opeens iedereen boos. Hm, ja, ja je, kan, je kan niet ontkennen dat politici wel uh, in die campagne heel duidelijk hebben uh, gezegd uh, dat het allemaal minder zal worden. Ja. Tot slot Frits, even nog naar 2013 kijkend. 2013 jaar zonder verkiezingen, althans geen verkiezingen voor de Tweede Kamer? Nou ja, laten we het alsjeblieft hopen, want uh, als we nou ergens niet aan toe zijn uh, in dit land, dan is het weer uh, campagne, weer uh, verkiezingen. Uh, we hebben nou, uh, vorig jaar was het dieptepunt het weglopen van Geert Wilders, die zijn verantwoordelijkheid niet nam. We hebben nu uh, verkiezingen gehad en een kabinet is aangetreden waarvan in ieder geval de partijen hun verantwoordelijkheid uh, hebben genomen. Laat die dan ook uh, alsjeblieft uh, het land uh, besturen. Laten ze dat een lange tijd uh, doen. En uh, laten ze er onderling voor zorgen uh, dat ze in ieder geval mekaars hand vasthouden, uh, uh, Zodat in ieder geval degene die die verantwoordelijkheden niet durven uh, te nemen... en ook vorig jaar niet hebben genomen... dat die niet nog weer eens een keer de kans krijgen om uh, uh, te gaan zitten stoken. Die moeten we nu maar eens even uh, aan de kant laten staan. Nou, Laten we hopen dat dit profetische woorden blijken op deze uh, Dank je wel, politiek commentator Frits Hoefnagel. Oké, okay. <laughs> en een hele goede dag voor iedereen. Ja, avondspits. Voor deze eerste kerstdag zit er alweer bijna op. U hoorde Jack de Vries, u hoorde Frits Hoefnagel. En wat hem betreft uh, moet het vertrouwen in de politiek ook weer omhoog. Volgend jaar, zometeen op deze zender... gaat Kunststof verder met gas. regisseurs... Vader zoon Tjeu en Bobby Boermans. De presentatie is in handen van collega Jelly Brouwer... WNL is er vannacht weer van 2 tot 6 uur en dan met een kerstspecial. Het WNL-kerstdienemend, onder andere sterrenchefs. En hoe viel de Nederlanders kerst in het buitenland? Avondspits en ik zijn er morgen weer. Dan ga ik het hebben over het juridische jaar. Kortom, aanleiding om te luisteren. Een hele fijne kerstdag nog. De marathoninterviews op Radio 1. Drie uur lang uitzonderlijke livegesprekken.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 Dit is Radio 1.